Place. And I don't know Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur Dit is Onderduif wit met het NOS journaal De NWB vindt dat de politie in de spits Geen snelheidscontroles moet doen op drukke snelwegen Gisterochtend leidde een controle op de A27 Bij Hagestein tot een file van 20 kilometer Doordat automobilisten op de rem gingen staan Pas om half elf was de file helemaal opgelost. De NWB vraagt zich af wat het nut is van zo'n controle, omdat op drukke snelwegen niemand te hard kan rijden. Het bureau verkeershandhaving van het OM zegt dat de controles wel zinvol zijn, omdat er in de spits veel ongelukken gebeuren. De afspraak is wel dat controles stoppen zodra er een file ontstaat. Gisteren had dat ook moeten gebeuren, zegt het OM. Zeven op de tien ouders weten zich soms geen raad met het gedrag van hun kinderen. Toch zien ze hun opvoedcursus niet zitten, blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin. De helft van de ouders heeft moeite om consequent te zijn in de opvoeding... en de puberteit vinden ze de moeilijkste fase. Omdat de stap naar een cursus te groot is, begint minister Rauwvoet vandaag aan een reeks debatten... met ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Hij vindt dat opvoeding een normaal gespreksonderwerp moet zijn, net als het weer... Nu vindt één op de drie ouders het nog vervelend als ze ongevraagd advies krijgen van andere ouders. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen bij het eindexamen straks een verplichte rekentoets. Staatssecretaris Van Bijsterveld wil daarmee het rekenniveau opkrikken. Volgend schooljaar begint een proef waaraan duizend scholieren meedoen. Tijdens de proef wordt bepaald hoe zwaar de rekentoets gaat meewegen bij het eindexamen. De bedoeling is dat de toets in het schooljaar 2013-2014 voor het eerst wordt afgenomen. De sommen zijn voor alle leerlingen in het vmbo, de HAVO en het VWO... dus niet alleen voor scholieren met wiskunde in hun pakket. Van Bijsterveld neemt de maatregel... omdat het rekenniveau van veel jongeren de afgelopen decennia erg is gedaald. Dan het weer. Het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. Vanochtend het meest in het noorden en vanmiddag in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 15 en 20 graden. Dit was het... Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht...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 Luisteraars bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Heims en ik presenteer graag voor u het programma Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en geaarde spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. Dat ik vandaag het programma presenteer komt omdat Christel een driedaagse workshop afrondt en niet op tijd voor de uitzending aanwezig kan zijn. De techniek is in handen van Rob Spruit en Richard Ja, Jawel, luisteraar, u hoort het goed. Richard, onze presentator, gaat af en toe ook de techniek doen. Zodat, zoals ik, regelmatig op onregelmatige tijden een dag mag presenteren. De muziekkeuze voor deze uitzending is van Rob Spruit. Vandaag hebben we Marieke Ratsma in de uitzending. En we gaan praten over handanalyse. Welkom, Marieke. Dag, Herman. Uh, leuk dat je er bent trouwens. Dankjewel. Uh, verder in het programma lezen we de agenda voor met activiteiten en evenementen in de regio op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En sluiten we de uitzending af met een persoonlijk gedicht. Uh, het volgende nummer wat we nu gaan draaien is Urban Nights met Miracle. in de studio. Dankjewel. Je hebt een uh, eigen praktijk voor handanalyse. Uh, handanalyse, dat is, uh, ja, er zijn andere woorden voor, hè? Handlezen en uh, handlijnkunde. Ja, dat klopt. Uh, wat is dat precies, handanalyse? Nou, het woord zegt het al een beetje. Uh, handanalyse betekent dat je de verschillende aspecten in de hand analyseert. En met verschillende aspecten bedoel ik bijvoorbeeld uh, de lengte van de vingers, de vorm van de hand... Uh, de vorm van de heuvels en dat zijn die kussentjes in je handpan. Je kijkt naar de lijnen, je kijkt naar de temperatuur en of een hand vochtig is of niet. Dus dat zijn allemaal verschillende aspecten. En als je die op een rijtje zet en met elkaar combineert... dan krijg je een heel goed beeld van hoe iemand in elkaar zit. En ja, wat zijn valkuilen zijn, zijn struikelblokken, maar ook wat zijn krachten en talenten zijn. Dus uh, je kunt iemand inzicht geven in zichzelf... Oké, okay, en dus als iemand bij jou komt, dan pak je zijn hand of haar hand en dan ga je aan de gang. Maar diegene is waarschijnlijk uh, uit zijn gewone doen, want die gaat naar iemand toe die, die zijn hand gaat lezen. Ja, dat klopt. Uh, in eerste instantie komt zo iemand binnen en dan maken we even een praatje. Maar ik neem ze ook gelijk mee naar uh, het gedeelte van de praktijkruimte waar ik de inktafdrukken maak van de handen. Bij elke consult okay. maak ik handafdrukken. eigenlijk. Ja, een blauw druk. In dit geval een zwart druk. Zwart oké. Okay. En ja, het uh, levert nogal een gezellige situatie op. Omdat we in eerste instantie flink met inkt aan de slag gaan. Dus het wordt een lekkere knoeiboel. En dan met uh, water en zeep. Nadat ik de handen op papier heb afgedrukt. Maken we natuurlijk ook de handen weer schoon. En al met al krijg je al een heel open sfeer. De mensen die voelen zich op hun gemak, want je bent even met ze bezig geweest al met water en zeep en het is even iets heel uh, ja, informeels. Dus dan wordt er al een opening gemaakt. Oké, okay, dus je leest vanaf papier eigenlijk, dus niet vanaf de hand? Ik lees zowel in de echte hand als van papier omdat uh, op de inktafdrukken heel veel details te zien zijn. Maar die kunnen soms een heel klein beetje vertekend zijn. Waardoor je dus ook de, de natuurlijke hand uh, bij de hand moet hebben. Met recht bij de hand moet ja. hebben. Wat voor soort mensen komen er bij jou in de praktijk? Dat zijn heel verschillende mensen. Dat kunnen jonge en ook oudere mensen zijn. Het zijn meestal vrouwen. Af en toe komt er een man. En af en toe zijn er ook wel kinderen bij. En dan moet je denken aan de leeftijd van 8, uh, 9 jaar. Sommigen zijn dertien, veertien. Uh, ik heb ook wel handen gelezen van baby's. Maar daar ben ik wat voorzichtiger mee. Omdat zo'n hand nog vrij uh, ongevormd is. Daar kan nog van alles in veranderen. Ja, dat lijkt me inderdaad heel erg moeilijk. Ja. Um, ja um, je gaat ook naar beurzen, heb ik begrepen. De onkruidbeurs. En ja, ik presenteer goed. mij daar met een groep medestudenten. En uh, wij zijn totaal op elkaar ingespeeld als groep en wij presenteren ons daar uh, met handanalyse. En dat houdt in dat je elk kwartier zo'n beetje iemand anders voor je neus hebt, aan je tafel hebt. Maar dat zijn hele boeiende korte consulten. Oké. Okay. Um, kan je iets interactief doen met de luisteraar? Dat hij dus naar zijn eigen hand kan kijken en dan uh, een beetje... Ja, we zullen het straks hebben over de verschillende lijnen die in de hand voorkomen. Maar wat al een heel leuk ding is om naar te kijken, is bijvoorbeeld de duim. En dan kun je denken aan het, um, aan het aspect communicatie. Als je naar je duim kijkt en je kijkt zo naar je duim dat je de nagel frontaal ziet... dan kun je zien dat het kootje met de nagel en het kootje dat daaronder zit soms even breed zijn... maar soms is het kootje... dus niet het bovenste kootje met de nagel... maar het kootje daaronder... ietsje smaller. En als je het dan hebt over communicatie... dan kun je zeggen dat de mensen... met het smallere kootje... wat diplomatieker hun woorden zullen kiezen... terwijl de mensen... bij wie de duim recht is... zoals we het hadden noemen... dus bovenste kootje en onderste kootje... zijn even breed... die zullen de dingen wat rechter voor zijn raap zeggen... Dus de rechte duimers moeten een beetje voorzichtig zijn met wat we noemen de ingesnoerde duimers. Je wil bijzonder zeg. Ik durf <laughs> mijn hand al niet eens meer te laten zien als ik zo doorga. Uh, nou, daar gaan we het straks nog allemaal over hebben. Over uh, wie Marieke precies is, wat ze nog meer doet. Want ze is ook onder andere kunstenaar. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het uh, nummer van uh, Eve Cassidy met Songbird. analyse um, ik probeer een beetje interactie met de luisteraar te krijgen um, in je hand zitten allerlei lijnen vertelde je um, nou ja bijvoorbeeld wat is de levenslijn, wat, u, wat vertelt hij aan je, waar zit Ja, die? de levenslijn is een van de drie lijnen die het meeste opvalt in de handpan, de levenslijn loopt als je in je handpan kijkt, vanaf ongeveer halverwege de afstand tussen wijsvinger en duim loopt hij in een mooie boog naar beneden richting de pols. En in de meest ideale situatie loopt hij om de duim heen. Dus vormt hij een prachtige boog om de duim heen. Dat noemen ze de levenslijn, omdat hij te maken heeft met de levensenergie. En dat wil zeggen de energie die door je lichaam stroomt. Dus echt fysieke energie. Daar slaat deze levenslijn op. En ja, je kunt hem op vele manieren interpreteren. Je kunt hem zien als pure indicatie voor hoe de levensenergie door je lijf heen stroomt. Maar je kunt hem ook op leeftijd aflezen. Daar, daar zijn schemaatjes voor die ik in gedachten ook altijd bij de hand heb als ik naar de levenslijn kijk. En de levenslijn kun je ook gebruiken als indicator van verschillende gebeurtenissen in het leven. En je kunt hem ook zien als, um, hoe, als indicator van hoe de levensenergie verdeeld over de dag is voor jou. Of verdeeld door je hele leven voor jou is. Dus zit er bijvoorbeeld een breukje in de levenslijn, bijvoorbeeld halverwege halverwege die mooie bocht dan kun je bekijken van heb je misschien halverwege de dag even zo'n dipje even dat de energie wat minder is. Of Kijk je naar je totale leven, dan kan het zijn dat je halverwege je leven een moment hebt waarin de levensenergie of juist vermeerderd of juist vermindert. Maar breukjes betekenen meestal ook wel een verschuiving in de levensenergie. Veroorzaakt vaak ook door verschuivingen in je leven. Dus dat zijn vaak merkbare gebeurtenissen. Dus die levenslijn die je... Uh die leeft, oftewel, die verandert steeds, of niet? Ja, die kan inderdaad veranderen. Uh, breukjes die kunnen sluiten. Als je bedenkt dat de levensenergie ook te maken heeft... met jouw levenswijze... dan kun je je voorstellen... dat ik als handanalist dan zal zeggen... joh, het kan zijn dat je in de loop van je leven... Uh, een vermindering van energie kunt ervaren... als je je levensstijl niet in positieve zin aanpast. Dus in die zin kan je preventief iemand advies geven... waardoor zo'n levenslijn zich kan herstellen... omdat iemand domweg een betere levensenergie heeft. Nou, dat is nogal wat, zeg. Uh, en dan is er ook nog een hardlijn. Ja, de hardlijn is ook een heel interessante lijn. En als je in je palm kijkt... dan is het eigenlijk de bovenste... van de drie duidelijkste lijnen in de handpan. En de hardlijn loopt in een ideale vorm... Um, vanaf de bovenkant van je handpalm. En hij begint dan tussen je wijsvinger en je middelvinger. En hij loopt dan in een bocht naar de zijkant van je handpalm, zo'n beetje onder de pink. Daar eindigt okay. hij. In sommige boeken over handanalyse wordt het precies andersom aangeduid. Namelijk dat de levenslijn aan de zijkant, sorry, de hartlijn aan de zijkant van de hand begint. Maar zoals ik het heb meegekregen, begint hij bovenaan. Zo'n hardlijn geeft de emotionele gesteldheid van jezelf weer. Je kunt dus zien of je emotioneel stabiel bent of juist heel erg kwetsbaar. Je kunt ook zien of je je hart durft open te stellen. Of dat je hem nou juist wat gesloten houdt. Dat je wat teruggetrokken energie daarin hebt. En je kunt uiteraard ook zien uh, ja, hoe krachtig je emoties zijn. Of je een wat vervlakte emotioneel leven hebt of juist een heel intens Emotioneel leven. Oké. Okay. En ja, iedereen in de studio, uh, lieve luisteraars, die staat zijn handen te bekijken. Dat is, uh, ik hoop dat jullie dat thuis ook allemaal doen. Uh, bij mij zie ik uh, eigenlijk uh, drie lijntjes of zo bij elkaar. Klopt dat? Een beetje? Ja, dat, dat? kan uh, kloppen. Ik heb uh, kort geleden een kleine blik in je hand mogen werpen en heb gezien dat bij jou de lijnen net even anders lopen dan. Ah, altijd wat volgens hè? het boekje. <laughs> ja, natuurlijk. Dus uh, daar okay. kan ik je nog een keer extra uitleg over geven. Oké. Okay. Nou, wel voor zover. Um, ja, we gaan nu naar het volgende nummer, denk ik. Even kijken hoor, want ik ben even de draad van voor uw verhaal. Is het uh, um, de, de, de kosmische klok? Um, ja, de ko kosmische klok is ook een heel interessant verhaal. Uh, ik kijk even naar de regie of er sprake is van een nummer dat wordt aangekondigd. Ja, dat mag je zelf doen, je eigen okay. nummer, je lievelingsnummer. Oké, okay, dankjewel. Um, ja, het nummer wat ik heb uitgekozen heb ik zelf ooit beluisterd in het prachtige middeleeuwse stadje Sarlat in de Dordogne in Frankrijk. Daar speelt een tweetal mensen op straat. Ze spelen daar heel erg vaak. En stel je voor het prachtige decor van middeleeuwse huizen, okergele huizen. En daar spelen ze prachtig muziek. En het is uh, de groep Paris-Londres. En de groep bestaat uit Sylvie Reed en Bruno Vatis. En zij spelen samen het nummer Eva. wat je uitgezocht hebt. Dank je wel. Uh, tijdens de muziek kwam de vraag nog op bij Mario van... is de linkerhand en de rechterhand eigenlijk verschillend? In veel gevallen is er een verschil tussen de linker en de rechterhand. En nu kun je dat inderdaad zien aan verschillende aspecten... die totaal van elkaar afwijken als je ze naast elkaar legt. En je kan dan stellen dat iemand heel erg aan het groeien is... als er veel verschil is tussen links en rechts... Dan kan er sprake van zijn van positieve groei, dus dat je krachtiger wordt op bepaalde punten. Het kan ook zijn dat je door omstandigheden juist wat terugzakt in bepaalde angsten of, of andere blinde vlekken, zou ik maar zeggen. Maar over het algemeen is een verschil tussen beide handen een teken van beweging. Oké, okay, en zit er nog verschil in dameshanden en herenhanden? Ik bedoel net als met de hersenhelft dat bij de ene de ene helft meer ontwikkeld is als de andere helft enzovoort. Nou het grote verschil is dat in uh, handen van mannen vaak wat minder lijnen voorkomen dan in handen van vrouwen. En je kunt dan stellen dat uh, ja, hoe meer lijnen in de handen aanwezig zijn, hoe meer er gebeurt in het wezen, maar ook hoe meer onrust dat kan betekenen. Het is tegelijkertijd een teken van grotere ontvankelijkheid voor ja, impulsen vanuit de buitenwereld. Dus uh, het een is niet beter dan het ander, maar er is natuurlijk wel een verschil. Oké, okay. en als je je hand bekijkt, moet je dan je hand strak houden... of moet je hem juist een klein beetje gebogen houden... dat je wat meer van die lijnen te zien krijgt? Nou, het beste is om hem goed te strekken. Goed strak te ja. houden, oké. Okay. Dan gaan we nu naar uh, iets anders. Je hebt ook de kunstacademie gedaan. Uh, ja. Ja, vreemd. Doe je daar eigenlijk nog iets mee? Jazeker. Um, handanalyse en uh, het schilderen, die, die wisselen elkaar vaak af... Um, als er meer consulten worden aangevraagd of lezingen, dan uh, komt uh, natuurlijk weinig van schilderen. Maar andersom, als er minder consulten zijn, dan kan ik weer fijn de kwast hanteren, zeg maar. Dat is heerlijk om te doen. Ja, leuk. Ik heb uiteraard op de site gekeken uh, van jouw kunstwerken. Uh, We hebben daarover gesproken en toen bleek dat je een jaar of drie geleden met Erik Holtkamp... Uh, Zandvoets kunst naar een expositie hebt uh, gegeven. In de Diaconiehuisstraat. En dat is toevallig de straat waar ik woon. Is dat... Uh, toeval bestaat niet? Uh, waarschijnlijk bestaat toeval niet. Nee, daar ben ik inmiddels wel achter. Dat toeval absoluut niet... Uh, Want het uh, grappige was, op het moment dat wij dat gesprek hadden... paste ik op het huis van Erik Holtkamp... die inmiddels verhuisd is naar de Koninginnenweg. Ja. Omdat hij met vakantie was. Dus dat vond ik toch wel heel erg... Uh, dat is heel, heel, toeval, heel toevallig, ja. Ja, ja, uh, yeah. ja. <laughs> Um, ik ben ook docent bij het Sivas. Dat hè, klopt. Centraal, uh, wat is dat? Centraal Instituut voor Alternatieve Scholing. Klopt. Zeg ik dat goed? Ja. ja? Uh, wat doe je daar allemaal precies? Nou, um, ik ben voornamelijk studiebegeleidster. Dus je kunt het uh, zo zien: Sivas is een uh, instituut dat dat schriftelijke cursussen verzorgt op zowel regulier als alternatief uh, gebied. En ja, mijn vak is natuurlijk handanalyse. Dus ik begeleid vooral de cursus handanalyse. En daar geef ik ook dan wel praktijkles in uh, aan cursisten die dat graag willen. Dus dat, Mooi. Ja. Ja, en die cursisten komen dan bij jou in de praktijk? Ik bedoel, is het een combinatie van... Uh, of is dat echt apart? Kort geleden is inderdaad een cursist uh, langsgekomen en die wilde graag uh, wat extra bijles hebben... Maar ze wilde ook graag haar eigen hand gelezen hebben. Dus ze wilde ook een officieel consult. Dat heb ik gedaan en dat was uh, ongelooflijk boeiend. We hebben een, een behoorlijk tijd van de dag heel intensief zitten uitwisselen. En uh, het was een uh, wederzijds genoegen, kan ik je wel zeggen. Nou, leuk. Je hebt twee internetsites. Dat klopt. Eén voor de handanalyse en één voor de kunst. Ja. Uh, een beetje twee persoonlijkheden. <laughs> ja, zo zou je het kunnen zien. Maar uh, in der tijd heb ik besloten om de kunstwebsite niet te linken naar de handanalysewebsite. Omdat niet elke kunstliefhebber ook een handanalyse liefhebber is. En niet iedereen houdt van handanalyse. Dus ik ben daar wat voorzichtig mee. Dat mooi, dat is ook verstandig denk ik. Ja. Uh, we gaan nu naar het volgende nummer. Het is een nummer van Oletta Adams. Baby, uh, I'll come when you call. lezen op dit moment in de uitzending. Jij zei net dat ik uh, weer een bijzondere hand had, uh, anders dan uh, het gemiddelde. Zou je dat willen doen? Ik zou het kunnen doen, maar ik doe het liever niet vanuit uh, het idee dat ik het wat minder integer vind om uh, aan plein publiek je hand te lezen. En ik vind het heel erg belangrijk dat privé dingen ook bij de persoon zelf blijven. Dus ik kan wel wat algemene dingen vertellen, maar niet specifiek over jouw hand. Dat doe ik graag dan uh, buiten de uitzending om. Oké, okay, nou dan uh, heb ik pech en de luisteraars ook. Ik was wel heel nieuwsgierig eigenlijk uh, hoe, dat, uh, hoe dat eruit zag. Uh, we hebben eigenlijk een standaardvraag altijd aan de, aan de gasten. En uh, omdat het een spiritueel programma is, vragen we eigenlijk altijd aan de gast: Wat is spiritualiteit voor jou? Spiritualiteit voor mij is uh, echt het uh, hebben van een open geest... voor dingen die je niet direct kunt verklaren. Dus dat je ook echt een gevoel hebt van... Uh, er is veel meer dan alleen maar het fysieke lichaam. En dat je ook open staat voor je eigen ontwikkeling... maar ook de ontwikkeling van anderen. Dus dat je heel erg bewust ervan bent... dat jij samen met anderen constant aan het groeien bent. Dat is voor mij spiritualiteit. En hoe beleef je dat dan precies? Ja, ik beleef het door om te kijken naar de groei die ik zelf heb doorgemaakt. En ook te bespreken met anderen hoe zij hun groei beleven. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is kijken naar de begeleiding vanuit de hogere werelden. Waarvan de tekenen in mijn eigen leven heel duidelijk zijn. En dat vind ik ook spiritualiteit. En heeft dat dan ook... Invloed op de behandelwijze van jou naar je cliënten toe? Dat jij ja. zo in het leven staat? Ja, zeker wel. Um, ik ga ook uit van de reïncarnatie gedachten. Uh, dat zal niet iedereen uh, kunnen opnemen of, of uh, voor zichzelf uh, uh, kunnen plaatsen. Maar die keus of je ervoor open staat of niet laat ik aan de mensen zelf. Maar wel vraag ik even van hoe sta je er tegenover? En dan kies ik mijn woorden zo dat het begrijpelijk is. Maar dat ze ook een stuk spiritualiteit mee kunnen krijgen als ze daarvoor open staan. Maar het publiek wat bij je komt, staat eigenlijk toch al een beetje open voor spiritualiteit. Anders ga je niet naar een uh, handanalist, heet het? Handanalist. Handanalist, Anal hand ja. Toe. Ja, ze staan er ten dele voor open. Ze zijn vaak heel nieuwsgierig. Um, maar praten over vorige levens en mogelijke toekomstige levens is toch weer een heel apart hoofdstuk. Dus daar ben ik toch heel voorzichtig oh, okay, in. Hoor. Dat snap ik, ja. ja. Okay. ja. Um, is dit leven. Uh, is het echt dit leven dat ik leef? Dat heb jij bovenaan jouw ja. site staan? Ja, ik je... vind dat een, een heel mooi uh, gedicht. Het is een pioniergedicht, Dus van een Indiaanse stam komt dat. En het geeft eigenlijk uitstekend weer uh, hoe ik in het leven sta. Omdat het leven wat wij leven uh, zichtbaar is aan de oppervlakte. Maar de vele aspecten van het leven die niet zichtbaar zijn, die leven wij ook. En je kunt je afvragen of wat wij zien wel de realiteit is. Met een oog op de dimensies ja, enzovoorts. Zeker. Zou jij voor de luisteraars nog de site willen noemen van jou? En dan de handanalyse site en de kunstsite. Dus alle de sites. Ja, voor handanalyse is mijn uh, internetadres www.handanalysehaarlem.nl en mijn kunstwebsite is www.marikeratsma.nl. Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, ontzettend bedankt eigenlijk dat je ook in de uitzending uh, hebt willen zijn, om de boel te verduidelijken. Graag gedaan. Ja, oké. Okay. We hebben een beller. We hebben een beller, hoor ik. Dat is verrassend. Oké, okay, nou wat mij betreft uh, mag die erin. Ja. Hoi Herman, met Mario. Hoi Mario. Wat leuk dat jij de uitzending doet. Dank je wel. Ja, het gaat uh, hartstikke goed. Dank je. Uh, je hebt een vraag, begrijp ik. Ja, eigenlijk. Um, daarnet had ik al van links en rechts. Maar daarbij, uh, er zijn soms de lijnen iets dieper dan de andere. Heeft dat ook uh, zeg maar effect op, op datgene wat uh, dan verteld wordt? Jazeker. De diepte van de lijn geeft in feite ook de intensiteit van de uh, energie aan die te maken heeft met die lijn. Is een lijn heel dun en oppervlakkig en bijna niet te zien, dan kun je je voorstellen dat dan de bijbehorende energie ook vrij zwak is. Ja, dan heb je ook nog van die kleine vertakkingen. Heeft dat iets... Uh... Te zeggen? Ja, vertakkingen kunnen allerlei uh, betekenissen hebben. Uh, bij de levenslijn zijn vertakkingen richting de pink, zeg maar, richting de zijkant van de hand, vaak een teken van energieverlies. Oké, okay. dus als je dan zeg maar een hele diepe lijn hebt, links zeggen, ik roep nu maar iets, en dan naar boven kleine lijntjes, is dat verlies aan energie. Ja, in sommige gevallen wel. Uh, het is heel moeilijk om dat uh, zonder het voorbeeld van de hand erbij uh, te duiden. Dus ik ben wat voorzichtig met de, de uitleg die ik daaraan geef. Bepaalde diepe lijnen die vanaf de levenslijn richting de pink gaan. Zijn lijnen die aangeven dat je bijzonder bent geïnteresseerd in dingen die buiten jou gebeuren in de buitenwereld. Ja. Uh, maar diezelfde lijnen trekken jou ook een beetje bij jezelf vandaan. Dus het kan ook wat innerlijke harmonie kosten in dit geval. Oké, okay, en dan, dan, dan straalt hij bijvoorbeeld uit naar je pols en dan heeft hij ook een soort ja, vertakking. Ja, dan kan het zijn dat uh, je zowel geïnteresseerd bent in uh, de buitenwereld als ook dat je toch graag je eigen innerlijke harmonie bewaart. Dus dat je ook graag bij jezelf wilt blijven. Oké, okay. dan heb ik mijn antwoord. <laughs> dankjewel. Oké okay, Mario, ja, dankjewel. hartelijk dank dat je gebeld hebt met de vraag. Ja... Uh, ja uh, Dankjewel nogmaals. Ja, en ik uh, nodig uh, meer mensen uit om te bellen. Want dan is het toch wel fijn om een antwoord te krijgen op je vragen. Goed, dankjewel. Dankjewel. Okay. Ja, We gaan zo verder met de agenda. Waarin allerlei leuke cursussen en lezingen voor de komende maand in Zandvoort en omgeving die daar worden gehouden worden genoemd. En het volgende nummer is van uh, Steve N. met de Poetry Man. Um, je creëert je eigen leven. Je leven staat niet vast. Hè? Dat is al gebleken uit, de, uit het handlezen uh, wat, dus, wat je dus doet. Um, hoe staat het dan met relaties? Komen er wel eens mannen en vrouwen samen naar jou toe? Dus uh, een verliefd stel wat zegt van nou uh, vertel ons eens, passen we bij elkaar enzovoorts. Is dat uit de handen te halen? Ja, het is uit de handen te halen. Maar je hebt inderdaad daarvoor beide partners nodig. Zodat je beide handen van elke partner kunt bestuderen. Maar ook die van de ander. Je moet ze echt naast elkaar leggen. En dan zie je heel vaak dat de partners of dezelfde eigenschappen hebben. Waardoor ze elkaars spiegel zijn. Of ze zijn elkaars tegenovergestelde. Dus door de contrast te leren die mensen dan. Dat wat jij niet in je hebt, heeft de ander juist wel. Of uh, ja, op die manier kun je dus relaties uh, onder de loep nemen. en laten zien waar mensen, op welke punten ze kunnen groeien. Oké, okay. dat dus, uh, is. Nog wat. Um, er zijn ook veel gestelde vragen aan jou. gewoon een soort ja, standaardvragen, zeg maar. Waarvan je zegt van nou, die komen iedere keer terug. Kun jij een paar van die vragen noemen? En. Ja, de allerbelangrijkste is... Uh, wanneer ga ik dood? Dat is uh, zo'n beetje de eerste vraag... die je te horen krijgt. Kun je dat in de hand zien? Het antwoord is absoluut nee. Want... ten eerste mag je het niet vertellen. Dat is ook uh, een soort ethisch iets. Ten tweede... Zijn er problemen in de hand te zien die zouden kunnen wijzen op een fysieke, fysiek gezondheidsprobleem, zeg maar. dan moeten die um, aspecten die erop wijzen op zeven verschillende punten in de hand nog eens een keer een bevestigend uh, iets aangeven. Dus je kan nooit aan de hand van bijvoorbeeld alleen de levenslijn zien of iemand vroeg doodgaat. Dat is de eerste vraag die gesteld wordt. Ik heb een korte levenslijn, ga ik nu vroeg dood? Mijn antwoord is dan, nee je gaat niet vroeg dood, maar je zult op die leeftijd wel het doel van je leven uit het oog verliezen. En daardoor krijg je minder energie, daar kun je heel wat bij voorstellen. Maar als iemand dan daar inzicht in heeft gekregen en zijn levensdoel weer in de, in de smieze krijgt, zeg maar, dan krijgt hij weer het enthousiasme en de fysieke energie terug en dan kan zo'n levenslijn gaan groeien. Een soort burn-out uh, fragment eigenlijk. Uh... burn-out zou je er zeker in kunnen zien in de levenslijn. Ja, absoluut. Oké. Okay. En heb je nog meer van die, van die vragen? Ja, een van... andere vraag is uiteraard van uh, kun je in, in mijn hand zien hoeveel relaties ik krijg? Er zijn heel veel uh, mensen met veel relatielijnen die nooit een relatie hebben gehad. En dan weet je dat deze mensen wel in staat zijn en de wens hebben om een relatie te krijgen. Maar dat, ze, dat de ziel even andere keuzes heeft gemaakt. Dus aan de hand van relatielijnen kun je nooit een voorspelling doen. Oké, okay, nou dankjewel. voor feest. Dan gaan we nu verder met uh, de agenda uh, voor de komende maand. Uh, Ananda in dialoog met Tijn Tauber. Uh, dat is op de doelenzolder van de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Dat is op dinsdag 29 september van 8 tot 10. De zaal gaat open om half 8. En de kaarten kosten 10 euro per stuk. En aan de zaal, indien niet uitverkocht, 12,50 euro kaartverkoop bij het Ananda in de Gierstraat in Haarlem. Dans je vrij. Elke week danst een groep enthousiaste dansliefhebbers hun eigen dans bij Spirit Dance. Het is uh, in een speellokaal van de basisschool De Cirkel in de Atjeestraat 35A in Haarlem Noord. Dat is vlak bij de Cronje. En dat is iedere donderdagavond. Uh, van 7 tot 8 is er een vrije inloop waarmee je uitsluitend met jezelf danst. En dan kun je dus helemaal naar binnen keren. In je dans en vanaf uh, half negen tot tien is er een vrije inloopgroep waarin je ook met anderen kunt dansen en waardoor je juist dan weer inspiratie krijgt. De kosten daarvan zijn 10 euro of 12,50 voor het tweede gedeelte. Um, een voetreflexcursus uh, is er ook en dat is dan leer je precies hoe je een voetreflexmassage kunt geven. Hij is in Haarlem. Het zijn zes lessen voor 120 euro van 8 tot 10. En de informatie daarvoor is bij Sylvia en Roefles. De informatie is ook te vinden op onze internetsite www.inspiratieradio.nl. Dan kun je alles nog een keer op je gemak nalezen. Waarnemingen door middel van mediumschap en psychometrie door Tony Rekelhof. Dat is in Heemstede op de Torbekkenlaan Op vrijdag 2 oktober van half 8 tot 10 uur. De deur gaat open om kwart over zeven. Er wordt geen geld voor gevraagd, maar wel een vrijwillige bijdrage. Graag van tevoren aanmelden, want er is maar ruimte voor twaalf personen. Er is een lezing Het ontwaken van Boeddha door meester Jan-Willem van Houthof in het Centrum voor Religieuze Bezinning De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Die lezing is op 4 oktober om half elf morgens en is gratis ook. Het is een prachtige kapel... Uh, hij is sinds kort, staat hij ook op de monumentenlijst. Ik denk, het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage. Lieve mensen, zou niet verkeerd zijn. Want ze moeten toch de boel daar in orde houden. En...